Begin jaren 70 trouwden ze met Zagharov. Hun woning in Moskou werd een trefpunt van mensen die zich verzetten tegen het totalitaire bewind. In 1980 werd Zagharov verbannen naar Gorki, na kritiek op de inval in Afghanistan. Enkele jaren later overkwam Bonner hetzelfde. In 1986 keerde het echtpaar terug naar Moskou. En dat was kort na het aantreden van Sovjet-leider en hervormer Michail Gorbachev. Na de dood van haar man in 1989 richtte Bonner de andré Sagarov stichting op. Ze zette zich in voor mensenrechten, maar trad steeds minder in de openbaarheid. Jelena Bonner was 88 jaar. Door de overstromingen in China zijn volgens de autoriteiten... meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt of op een andere manier getroffen... Door hevige regenval zijn grote delen van de provincie Zhejiang in het oosten van China overstroomd. Zo'n duizend bedrijven hebben hun activiteiten moeten stilleggen. Wegen en spoorverbindingen zijn versperd. Meer dan 170 mensen zijn dood of worden vermist. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft de bevolking ertoe opgeroepen vandaag massaal de straat op te gaan. Activisten vinden de hervormingsplannen van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Ze willen dat er een democratische grondwet komt... en dat koning Mohammed ook zijn macht over de nationale veiligheidsdienst en het leger afstaat. Het weer...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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. De afgelopen week begonnen de eerste republikeinen... die het op willen gaan nemen tegen Obama zich warm te lopen... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Vijf mannen en een vrouw. Allemaal conservatief en blank. En mocht één van hen de nieuwe president van de Verenigde Staten worden... dan zal er in de toekomst ook een blues-cd... met bijbehorend boek aan hem of haar gewijd gaan worden. Want dat lot treft alle presidenten sinds de Tweede Wereldoorlog. Onlangs was het duo Nixon en Ford aan de beurt... als zesde in de reeks van uitgaves van de hand van Guido van Rijn. Uh, Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was hier al eens eerder om uh, presidentiële blues toe te lichten. Uh, we gaan het straks over je laatste uitgave hebben. Maar uh, nu alvast nog even voor degenen die het acht jaar geleden niet gehoord hebben. Uh, een serie boeken en cd's met uh, zwarte muziek over blanke presidenten. Hoe is dat allemaal begonnen? Dat begon toen... Uh... Ik erachter kwam dat eigenlijk niemand wist waarom uh, president Roosevelt zo ongelooflijk populair was bij de zwarte bevolking. En uh, toen dacht ik dat ik daar wel een antwoord op wist. Want ik hoorde steeds de naam Roosevelt in de, al die blues- en songs. Dat ben ik toen gaan uitzoeken. Ja, en die ben je gaan analyseren. Daar ja. is het eerste boek en de eerste cd over gekomen. Zo is het begonnen. Goed, straks praten we dan verder over blues en gospel. En dan uh, uit de tijd van Nixon en Ford. En dat doen we na half elf, na de column van Alexander Munninghoff. Ja, Alexander Munninghoff, zoals altijd uh, hier aan tafel. Uh, Oud-Rusland-correspondent. En dat zeg ik niet zomaar, maar dat zeg ik natuurlijk omdat in het nieuws net bekend werd dat Jelena Bonner op 88-jarige leeftijd overleden is. Heb jij haar meegemaakt? Was zij de vrouw achter. Zachtoffen? Ja, absoluut. Ik heb er meerdere malen meegemaakt. Voornamelijk in Moskou natuurlijk. Uh, ja, kettingrokens met een nerveus bewegend... Uh, grijs paardenstaatje... Uh, meestal een trainingspak, schorre stem. En daar zat ze zo, ze eigenlijk, Zagorov, als ik het heel plat mag zeggen, op de jutten. Want Zagorov was zelf eigenlijk iemand die heel graag, die was een geleerde. En die had natuurlijk wel zijn ideeën. Maar uh, zij dwong hem eigenlijk steeds om met die ideeën ook naar buiten te komen. Dissident tegen wil en dank, eigenlijk? Uh, nou, hij had natuurlijk, nee, uh, maar in elk geval, hij wilde. In principe was hij bereid bijvoorbeeld toen hij in Gorky zat. He, waar, ze, waar ze verbannen waren, vond hij het eigenlijk geruime tijd al lang best... want daar kon hij tenminste werken. Z zonder dat hij al die journalisten werd oh ja, Hij werd daar met rust gelaten. Ja, ja, ja. ja. Maar hij kon daar werken, uh, hij was kernfysicus... Ja. maar wat, wat kon je dan, een profetje, een Gorky ergens... Nee, nee, nee ergens? maar daar had, hij had daar connecties met. Er is daar een heel groot uh, uh, zeg maar centrum voor uh, onderzoek, kernonderzoek... en daar, daar kon hij dan terecht. En als je, uh, je hebt ook even, voor, voor, omdat je het ook al had gehoord... natuurlijk, haar autobiografie... Ja. Ja. meegenomen. Um, uh, wat, wat voor beeld reis er nou op geeft zij nou van zichzelf en van haar activiteit? Is zij de heldin in haar eigen verhaal? Oh, in de biografie? Ja. ja, enigszins wel, als ik me goed herinner. Ik heb, het, Maar... Um Nee, het, nog, nogmaals, zij was dus degene die bijvoorbeeld vond dat zij een oogoperatie in Italië moest hebben. En, terwijl de beste oogoperaties in Rusland uh, plaatsvinden. Hè. Uh, en uh, dat vond Zagerov dus ook. En daar werd dan heel. Toen gingen ze zelfs in hongerstaking. En dat had natuurlijk wel weer een positief effect op de belangstelling voor de dissidenten. Maar uiteindelijk, ik was erbij toen uh, Zagerov in 1989 overleed. Uh, to, dus daar was ik niet bij, maar ik was erbij in zijn flat toen hij met de voeten naar voren. Uh, naar buiten werd gedragen in een kist. En uh, toen stonden wij met een stuk of met een man of vier zeg maar, in trap trapgat. En dan kwam Jelena Bonner wederom in het trainingspak, met die schorre stem, ketting rokend, en zag ons staan. En terwijl ze dus jarenlang juist geprobeerd had om ons steeds meer hè, te, te interesseren voor de, voor de zaak van de dissidenten, riep ze nu: Waarom hebben jullie hem niet met rust gelaten, had hij nu nog geleefd? <laughs> Goed, ja. dus uh, deze vrouw hoort toch wel in de rij van belangrijke dissidenten. Absoluut, absoluut, Goed. zeer zeker. Um, wij gaan natuurlijk vanochtend ook nog praten over een andere, laten we zeggen, actualiteit. En dat is namelijk de ruimtelijke ordening. Want die zou in Nederland wellicht uh, qua Rijksoverheid, die zich daarmee bemoeit... de Rijksoverheid zou daarmee gaan ophouden, is aangekondigd door minister Schulz en... Uh, Nederland zal dus wel eraan verrommelen, is de angst. Nou, of dat zo is en hoe het eigenlijk met ons land precies zit. Dat gaan we vragen aan lende klerk planoloog en hoogleraar emeritus hoogleraar aan de UVA. Maar dat komt zo dadelijk. Ja, precies. Dat allemaal het eerste uur en na 11 uur in de tweede uur van OVT zijn onze boekrecensenten Hans Renders en Han van der Horsten gast en tegen half twaalf ten slotte het eerste deel van de geschiedenis van het succesvolste wapen ooit, de AK-47, beter bekend als de Kalashnikov, vernoemd naar zijn ontwerper. Dat allemaal later, maar we gaan nu eerst terug naar 1975. ...Franco... ...ha ja, muerto. Arriba España. Viva España. Je hoort de eerste stem van... ...Generalissimo Franco... ...de laatste dictator van Spanje... ...in een toespraak uit september 1975. En dat zou zijn laatste toespraak zijn. Want twee maanden later... ...op 20 november overleed hij. En de tweede stem was die van... ...Carlos Arias Navarro. De laatste premier onder Franco... ...die de dood van de dictator aankondigde. En deze week viel in de krant te lezen dat de huidige Spaanse regering van plan is om de botten van Franco op te gaan graven en hem van zijn omstreden begraafplaats van nu te gaan verplaatsen naar de plek waar ook zijn vrouw begraven ligt. In Spanje is daar heftige discussie over. De grootste oppositiepartij, de Partido Popular, waarin de oude Frankisten zich na de dictatuur verenigden, is fel tegen het verplaatsen van hun held. Ook 35 jaar na zijn dood blijkt dus dat generaal Franco de gemoederen in Spanje nog steeds hoog kan laten oplopen. Wij hebben daarom nu aan de telefoon Steven Adolf. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die begraafplaats van Franco, de Vallei der Gevallenen, die staat al veel langer ter discussie, toch? Ja, want het is natuurlijk niet zomaar een begraafplaats. Het is een monument wat zo duidelijk zichtbaar is voor iedereen... dat je zelfs vanuit Madrid op heldere dagen het 150 meter hoge... ...kruis kan zien liggen in de berg. En dat staat dan naast een gigantische basiliek... ...die uitgehouden is in het graniet van de bergen door krijgsgevangenen... ...die door Franco daar te werken zijn gesteld. En eh, daarnaast is er nog een enorm Benedictijner klooster naast. Het is dus al met al een, een geweldig groot complex... ...met een uh, ja, zeer grote symbolische waarde... Eh, Franco ligt er niet alleen begraven. Er liggen er nog eens een keertje 34.000 andere lichamen begraven... van mensen die um, om het leven zijn gekomen tijdens de burgeroorlog. En daaronder ook een, een groot aantal uh, ja, gevallen van republikeinse zijde... die na de burgeroorlog door de Franco-aanhang zijn uh, uh, opgegraven... en uh, vaak tegen de wil, of meestal tegen de wil van de families... Uh, in, die, uh, in die enorme basiliek in de catacomben zijn ondergebracht. Dus het is een, ja, uh, een enorm grafmonument, zou je kunnen zeggen... met een zeer grote symbolische waarde... en een heel ongemakkelijk monument sinds de dood van Franco. Ja, het was ook al door Franco zelf bedacht, hè? Ja, ja, je kan zeggen dat hij zich een beetje aan Philips II spiegelde. Die uh, heeft uh, in het Escorial natuurlijk zijn enorme um, paleis, Annex, uh, Basiliek Annex. Um, uh, een klooster op laten trekken tijdens zijn leven. En ja, Franko had daar wel uh, bewondering voor, voor Philips II. Hij spiegelde zich er vaak uh, uh, aan. En uh, je zou kunnen zeggen dat dit uh, enorme monument... eigenlijk een uh, moderne versie daarvan is. Maar, maar wat is nou de ratio achter het hem willen verplaatsen... uit zijn praalgraf uh, als het ware? Want dat, wat is daar de reden voor? Nou ja, het blijft natuurlijk een zeer ongemakkelijk uh, monument. Um, uh, sinds de democratie uh, is er. Uh, eerst heeft men uh, eigenlijk dat hele. Uh, Vajolos idos weggeschoven. Uh, dat was een onderdeel van. Uh, een beetje het pact wat er was, wat er was. Niet kijken naar het verleden, maar vooral naar de toekomst. Maar nu, na al die jaren, begint het toch weer te steken. Uh, Spanje heeft een enkele jaren geleden een speciale wet aangenomen die uh, uh, erop uit is om alle uh, ja, beelden en alle symbolen uit de Franco-periode nu toch eindelijk uit het openbare leven te verwijderen. En uh, dit is daar het meest sprekende voorbeeld van. Maar dat betekent dus dat je Franco zelf als symbool ook gaat proberen te elimineren? Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een... Uh, uh, het, het is lange tijd ook een soort bedevaartoort geweest... voor uh, wat er nog rest aan de Franco-aanhang. Die kwam nog meestal op zijn sterfdag daarbij één met, uh, uh, met de kansen om bij het graf te leggen. Nou, dat is inmiddels verboden. Maar uh, ja, het, het, het, het is een monument wat natuurlijk een zeer grote symbolische waarde heeft. Um, voor beide zijden in, in, in Spanje. Je moet niet vergeten dat de burgeroorlog en de hele dictatuur toch nog uh, ja, een, een, een zeer moeizame uh, periode is in, in, het, uh, in het Spaanse geheugen voor iedereen... die men eigenlijk uh, systematisch uit de weg gaat... maar die nog steeds ja, zijn effect tot op de dag van vandaag heeft. Ja, het, het, het zou voor de, de, de nabestaanden van de, de slachtoffers van Franco... Ne, is het eigenlijk net zoiets als uh, voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog... als er zo'n praalgraf voor Hitler zou zijn waar men als uh, bedevaart naartoe ging. Ligt het zo gevoelig? Ja. Ja, daar zou je het mee, ver, mee kunnen vergelijken. De, de vergelijking is natuurlijk niet helemaal uh, hetzelfde. Maar een hoop mensen die dus uh, uh, zelf hebben gevochten aan de republikeinse zijde... of hun uh, nakomelingen beschouwen dit, uh, dit graf toch uh, ja, als, een, als een doorn in hun ogen. Bijvoorbeeld Santiago Carillo, die nog steeds leeft. Uh, die vroeger aan de republikeinse zijde streed. Jarenlang uh, natuurlijk uh, verbannen is uit... Uh, uit Spanje weer is teruggekeerd. Een politicus is geworden, die zegt nu ook van ja, eigenlijk toen ik terugkwam naar Spanje vond ik uh, dat dat hele uh, monument uh, net zoals Tschernobyl onder een dikke laag lood verpakt zou moeten worden. Ik ben dan nooit geweest, maar ik vind uh, eigenlijk dat uh, ja dat dat hier snel iets aan moet gebeuren dat we hier toch niet uh, uh, mee door kunnen gaan zoals het er nu staat. Ja, maar goed. Nou worden die botten straks verplaatst, laten we zeggen, naar dat andere graf. Ja. Uh, dan kan dat toch een bedevaartsoord worden? Ja, en wat is het eigenlijk? Ja. Is dat ergens een achteraf kerkhofje waar een vrouw ligt? Of waar komt die eigenlijk te liggen? Nee, dat is ook niet echt een achteraf kerkhofje hoor. Dat is een, ja. een, een, een vrij chique uh, <sieke> kerkhof, als je het zo mag zeggen. Bij El Pardo, het uh, paleis waar uh, uh, Franco het grootste gedeelte van zijn leven uh, zijn dictatuur heeft geleid. Dus dat valt wel mee. Ja, nou goed, kijk, het, het zou natuurlijk uh, kunnen dat dat uh, ook weer een bedevaartsoord wordt. Maar dat is natuurlijk toch een andere zaak. Dit is een publieke plek, in principe. Hè, de, die Valle de Los Caídos. Uh, heel erg zichtbaar voor iedereen. Um, het is ook een heel raar monument als je er naartoe gaat. Uh, veel mensen doen dat trouwens om te gaan picknicken op zondag, maar goed. Als je naartoe gaat om het monument en de basiliek en, en de hele zaak te, te bezoeken... dan wordt er met geen woord gerept over die hele Franco-dictatuur. Eigenlijk, eh, eh, Franco ligt er begraven. Primo de Rivera ligt tegenover hem begraven. Dat is de oprichter van Verlangen, uh, de Spaanse fascistische partij. Uh, het is dus een heel uh, beladen monument. En dan nog eens een keertje die uh, bijna 34.000 andere doden die in die catacomben liggen. Maar eigenlijk is het nergens... Uh, Uitgelegd. Uh, uh, het wordt uh, min of meer uh, uh, ja, uh, vermeden. En men wil nu eigenlijk uh, toch dat monument weer een publieke plek maken... waar bijvoorbeeld een, een, een, uh, ja, een, een verzoening uitspreekt uh, van, de, van de geschiedenis van de verschillende uh, partijen in de, in, de, in de burgeroorlog. Of dat zal lukken, vraag ik me af, want het is nog steeds ja, een, een ja. zeer gevoelig punt. Maar het idee is een passend bordje erbij, zoals we ook bij het Van Heutsch monument in Amsterdam gedaan ja, hebben. En dan zonder Franco, want met Franco gaat het kennelijk niet. Nee, ja, je blijft dan natuurlijk toch uh, de dictator uh, in volle praal, in spraalgraf... Uh, uh, laten liggen. Dat is voor een hoop mensen onverteerbaar. Uh, en, en ook een, uh, toch een, een, een vorm van eerbetoon... die geen pas meer geeft onder de, onder de huidige omstandigheden. Goed. Nou, Steven Adolf, uh, bedankt voor deze uh, heldere toelichting. We krijgen toch geen Belgische toestanden. Zo was de reactie op deze week gepresenteerde plannen... van minister Schuldsvagen -Van, van Infrastructuur en Milieu. Afspraken over verstedelijking... Groene ruimte en landschappen laat het rijk voortaan over aan de provincies en de gemeenten, lezen we in de ontwerp, structuurvisie, infrastructuur en ruimte. De vraag is kortom of de angst voor Belgische toestanden terecht is en of Nederland met minister Schulz een punt zet achter de lange geschiedenis van het Plannen en ordenen van de openbare ruimte. Ja, en die vraag. We zeiden het zo net al, gaan we vanochtend voorleggen aan Lende Klerk, Emeritus, hoogleraar Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. En auteur van verschillende boeken over verstedelijking en huisvesting, waaronder een dik boek over ruimtelijke ordening, met als ondertitel van Grachtengordel tot Vinixwijk. En met hem ook gaan we de geschiedenis doornemen van onze omgang met stad, land en ruimte in een ons door mensenhand geschapen, georganiseerde en gereorganiseerde land. Lende Klerk, welkom. Eerst maar even die plannen van de minister. Die angst voor verrommeling, milieuorganisaties die alarm slaan omdat het Rijk het straks laat lopen. Is terecht allemaal? Nee, die nota past in een lange reeks. En zeker een reeks vanaf 1990 waarin decentralisatie wordt aangekondigd. En eh, met name ook deregulering wordt aangekondigd. In dit is het stuk voor de zoveelste keer waarin vreselijk veel klachten staan... over de bergen van regels die we hebben. En sinds 1990 hebben we alleen maar meer regels gekregen... Dus ik hoor heel zachtjes een, een, een, een toon van goedkeuring. Misschien is het wel beter. Uh, uh, als ik, wat... ik ga er niet over of ik, uh, of ik hem goedkeur, ja. Maar of ik nee. zie geen streng afkeurend gezicht althans. Nee, ik denk dat de eerste reacties een beetje overdreven zijn. Ik heb gisteren een hele stukken van die nota eens goed gelezen. En ik bespeur eigenlijk nauwelijks een grote afwijking van een, een traditie, een grote traditie overigens, die wij nu al zo'n uh, halve eeuw of meer hebben waarbij de Rijksoverheid uh, bemoeienis heeft met verstedelijking. Er staat duidelijk in dat die delen van Nederland... waar behoorlijke groei is nog, en dat is vooral ook het westen van het land... dat het Rijk zich daar blijft bemoeien met afspraken maken. Uh, ook voor de wijze waarop binnen die uh, agglomeraties... Amsterdam, Rotterdam, uh, in een ander jargon... de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad... maar ook Eindhoven, uh, andere... Uh, stukjes die, die nog wat groeien hebben de komende decennia. Daar blijft, Blijf, dat blijft, ja, die bemoeien. Dat blijft ja, de vinger aan de pols. Die bemoeienis blijft. Iet, zijn het op een iets andere manier dan uh, uh, tot nog toe gebruikelijk. Ja. Maar, maar, maar begrijp ik nou goed dat je zegt, uh, sinds 1990 zijn er al plannen om het Rijk te laten terugtreden ja. en minder regels te laten stellen, ja. maar in praktijk komen er toch steeds meer bij, dus de soep wordt niet ja. zo heet gegeten, et cetera. Ik vrees van niet, nee. Ja. Het is uh, met deze dingen zoals de processie van Echtenach. Dus je doet drie stappen vooruit en dan dan is er weer een volgend kabinet wat sprong, twee, de sprong, de sprong twee, ja. twee stappen achteruit doet. Uh, het kabinet uh, zoveel van balken en de met pronk was er. Uh, Bijvoorbeeld uh, één. Ja. Uh... Het is eigenlijk hetzelfde als met ambtenaren ja. bijvoorbeeld. Ze zeggen Dat... altijd we moeten minder ambtenaren komen. Maar om één Het ambtenaar te ontslaan, uh, ja. moeten ze er twee aannemen om te beslissen welke. Goed, ja. we ja. moeten ook even nog recht doen aan België. Want er wordt steeds ja. gezegd Belgische toestanden. Ja. In België bestaan die Belgische toestanden ja. inmiddels, nou, althans qua, qua voorschriften, ja. zijn ze niet meer mogelijk. Ik kom nog alles in België. Ik zeg altijd, er zijn drie toestanden daar. Een politieke, daar hebben wij heel weinig kijk op in Nederland. Er is een toestand in de stedenbouw en die heet lindbebouw. Dat is het schrikbeeld wat in Nederland uh, ook al in de jaren 20 heeft geleid... tot uh, strakkere regels voor de ordening van de ruimte. België was een schrikbeeld. Ja, ja nee, maar, Nederland zelf ook. Leg ook we even uit, lintbebouwing. Lintbebouwing, dat is het uh, ja, het, het mooiste. Is als je naar Assendelft gaat, en daar heb je een lint van 9 kilometer... met aan weerszijden... Uh, boerderijen, huisjes uh, en dergelijke, waar alleen maar weilanden. Dus dat is het. het, het, het, het uh... Als je de vergelijking maakt met de zichtlocaties, waar mevrouw Schultz ook iets over zegt in die nota... Je, je uh, gaat ons nu enorm in de zichtlocaties. Ja. Uh, dat moet je ook even uitleggen, er is niets aan te doen, nee. dus want uh, de, nu komen we ja. in de thermologie. Nou, dat is heel simpel. Dat is, uh, iets wat je ziet, of je, of je, als je fietst of in de auto zit uh, okay. en je hebt geen vrij uitzicht, dan heb je Limbebouw. De zichtlocatie ook. Ja. ja. Limbebouw. Het de maar, maar... derde is natuurlijk dat je kennelijk denken de meeste mensen in België op architectonisch gebied uh, veel vrijer bent in het optrekken van een vorm van een huis, bijvoorbeeld in de vorm van een frietkot of een boot, of wat dan ook, dan in Nederland het geval is. Maar dat. Is het nog steeds zo of is dat inmiddels ook veranderd? In België? Nou, dat laatste, dat is iets minder geworden. Maar eh, de, de lintenbouwing is in België natuurlijk sterk aanwezig. Want het was er en het blijft er staan. Maar de, de Belgische, zeker de Vlaamse wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening... lijkt vreselijk veel op die van Nederland. Goed. En Assendelf, voor de duidelijkheid, wat je net als voorbeeld noemde van lintbebouwing, ligt in Nederland. Dat ligt in Nederland. Juist. Dat is een uh, kern van de gemeente Zaanstad. Juist. Ja. Goed. Nu wordt wel eens gezegd, de wereld is door God geschapen en Nederland door de Nederlanders. Uh, gevoel voor orde en netheid zou ons als ware zijn aangeboren, want als je zelf iets maakt, dan wil je niet dat het een rommeltje wordt, dan wil je dat het netjes blijft. Zit daar wat in? Zit het in, ons, in, in onze genen als ware? Ja, geloof het wel. Uh, mij valt altijd op, uh, als je hier in natuurgebieden komt... de laatste jaren is het minder geworden... dat uh, als er ergens een boom omgevallen is, wordt die opgeruimd. Uh, we zijn vreselijk ja, druk... Ja, kom daar eens om in Europa. Hè? Ja, ja, kom daar eens om in een echt groot mensenland, zeg ik dan altijd maar. Uh, waar echte uh, natuur is, min of meer ongerept... We zijn een land uh, uh, en een, een volk dat dat land inderdaad zelf gemaakt heeft. Simon Karma, de bekende Britse historicus, heeft daar een heel mooi begrip voor uh, in zijn beroemde boek over de, uh, de rijken van uh, ons land in de 17e eeuw. Dat, dat is de morele geografie. Dus het idee dat je eigenlijk uh, zelf het beheer en de baas bent over datgene wat je zelf hebt gemaakt. En dat is een soort gevoel wat elders toch wel enigszins ontbreekt. En je ziet het ook als je hier, uh, iedereen heeft die ervaring, voor het eerst uh, op een gelukkige, mooie, uh, zonnige dag boven Schiphol aankomt met het vliegtuig. Je moet even een, een beetje wachten, een rondje extra vliegen. Je ziet een land onder je wat tot de laatste vierkante centimeter is bedacht. En waar geen enkele vierkante meter is, verknoeid aan iets uh, wat niet productief is. Ja, morele geografie die kenden we nog niet, die is prachtig natuurlijk. De, de, dat begint eigenlijk, maar dat, dat, dat is eigenlijk de rode draad in onze omgang met ruimte. En begint dat inderdaad met, zoals we altijd allemaal denken, met dijken, inpolderingen, ergens in de, in, in ja. de midden-middeleeuwen, zeg maar. Ja, het is op zichzelf niet uniek in de wereld. Je ziet dat in alle grote rivierdelta's die allemaal heel efficiënt worden gebruikt, de Nijl, de ganges noem maar op, maar ook natuurlijk de Rijn, de Maas en de Schelden. Um, dat land is stukje voor stukje veroverd op de zee, op die Rivierdelta. Als je walgeren rond fietst of op het eiland Voor en Putten, zie je allemaal kleine dijkjes. En dat zijn allemaal polders die aan elkaar geregen zijn. Uh, dat is heel zorgvuldig gedaan. Uh, de verkaveling in de grotere polders... zoals Krimpenemaart, Alblassenwaard, uh, die luistert al in de middeleeuwen... ik heb het dan over de jaren 1200, 1300... naar een eenheidsmaat. Heel efficiënt. Uh, en dat heeft natuurlijk veel te maken met twee grote elementen. Uh, veilig wonen achter die dijken. Maar ook het water binnenhouden, want alles... Zeker in het westen van het land, wat gemaakt wordt, wat opnieuw gemaakt wordt, uh, hangt altijd samen met de waterhuishouding. Ja, dat kan niet anders. Dus. En, en als je verder kijkt die in de geschiedenis, dan wordt op een gegeven moment het plannen en plan van, van steden veel belangrijker. Hoe bouw je stad? Wat zet je waar neer? Dan krijg je onze Gouden Eeuw, waar we daar geloof ik ook al redelijk in voorop lopen. Maar doorslaggevend is geloof ik de 19e eeuw. Ja. De een woord over die gouden eeuw, toch. Eh, onze steden zijn toen planmatig uitgebreid voor Leiden, voor Amsterdam, eh, Groningen, eh, Alkmaar zijn prachtige plannen gemaakt en het kenmerken van die plannen is eh, een, een integrale benadering. De waterhuishouding moest worden geregeld, de verbindingen, niet vergeten, alles werd vervoerd per water, zowel binnen de stad als alles wat naar de stad toekwam of eruit ging. Uh, de veiligheid, steden waar nog uh, ommanteld met uh, vestingwerken, dat moest allemaal in één keer. En dat is op een fantastische wijze gebeurd. Er is vorig jaar nog iemand gepromoveerd op de, bij ons op de grachtengordel in Amsterdam. Jan Evert-Abramsen. Schitterend boek over de wijze waarop die plannen tot stand zijn gekomen. Wat voor soort ideeën, welke belangen daar speelden. En hoe integraal dat zeker in die tweede helft van die 17e eeuw allemaal aangepakt is. Ja, maar ging dat in België dan in die tijd heel anders? Bij nee, Antwerpen ging, bijvoorbeeld? Uh, ja. Nee, in Antwerpen niet. Maar de rest van België, uh, want Antwerpen was ook een groeiende stad. Maar de andere steden in België uh, Brugge, ik heb het dan niet over België maar over Vlaanderen, want België bestond niet. Uh, maar Brugge en Gent, uh, die hadden de grootste bloei achter zich, want uh, toen er in Nederland nauwelijks nog steden waren uh, zaten die al volop als middelpunten in de internationale handel. Uh, je ziet Kijk, planvorming is natuurlijk heel klein begonnen. Uh, overal in stadjes waar je namen tegenkomt als Nieuwstad of Nieuwstraat... zie je al rechte hoeken in vergelijking met de alleroudste delen. En je, uh, het is van blokjes naar complexe van blokjes gegaan... en van complexe van blokjes naar hele stadsuitbreidingen in de loop van de eeuwen. En als we dan in die 19e eeuw zijn, worden die stadsuitbreidingen vanwege de enorme bevolkingsgroei die losbarst na 1860, 1870 in Nederland... die worden steeds groter. Dus de, de, de vraag om coördinatie, om aansluiting... om een goede waterhuishouding met de omgeving... om, om verbindingen die dan ook vernieuwd worden... er komen een spoorwegen, uh, verharde wegen... die worden ook steeds groter. Ja, en, en, en daarbij speelt ook nog iets anders, uh, als ik het goed begrijp... Uh, er gaan... Liberale heren van, van, van welstand en van goede komaf en van uh, goede ontwikkeling gaan zich steeds meer bemoeien met hoe die stad eruit moet zien. Ook omdat er een grote groep van paupers is, van proletariërs, van massa, die, die moet kunnen recreëren, die fatsoenlijk moet gehuisvesten. Dus, dus het wordt ook steeds een socialer iets: die hele uh, morele geografie, die ruimtelijke ordening. Ja, er zijn twee krachten die. In die laatste ja decennia van de 19e eeuw. Het, het gezicht bepalen van de stedenbouw. Aan de ene kant de uitvinding van de markteconomie. die de Nederlandse regering doorvoert. en die vanaf 1860 tot bloei komt. en aan de andere kant de idee van uh, uh, kwaliteit, kwaliteit zorg voor een groeiende massa uh, paupers in de steden, uh, waarvoor de huisvesting veel beter geregeld moet worden, want dat is toch in binnen- en buitenland overigens de aanleiding om uh, naar een uh, veel betere stedenbouw toe te gaan. Men werd geconfronteerd met iets wat men niet kende, dat is massaliteit. Want dat is het kenmerk van die industriële revolutie ja. geworden. En, en je mag, denk ik, we doen dat maar even ook voor het gemak... en ook vanwege uh, dat we de geschiedenis in grote stappen doorlopen. Je mag misschien wel zeggen dat dat tot ver in de jaren dertig doorloopt. Hè? Dat we dan uh, ook echt gaan bouwen voor arbeiders, berlagen. Dat er diep over nagedacht wordt. En dat die planologie wordt in Nederland geloof ik, als eerste als term geïntroduceerd... Ja. Toe? Planologie. Uh, wij zijn het enige land dat dat grip kent. Dus door de Kasseres. Dat is een planoloog die ook uh, in Engeland gestudeerd heeft. Uh, geïntroduceerd in een artikel in de gids eind jaren 20. Ja. Dus wij alleen in Nederland bestaan planologen. Begrijp ik dat goed? Nou, je bent een uitzondering. Uh, als, na... jij in, als jij in Frankrijk komt en je zegt je bent planoloog. begrijpen ze niet dan wat dan je aan het doen bent. Nee, maar het woord plan dat kennen ze allemaal natuurlijk. Ja. Zeker in Frankrijk. Uh, ja. La... Planologen in het buitenland zijn er ook, maar hebben we vaak een iets ander getinte opleiding. Of wat technischer in de ontwerpdisciplines, of, of iets meer de kant van de stadssociologie. We maken even een stap in de geschiedenis en we luisteren even naar een radio-uitzending uit 1961... waarin Ingenieur Schut, ook planoloog, te Rotterdam waarschuwt tegen de opeenhoping, opeenhoping van mensen in onze steden. Want wij maken onze steden zoals wij Hollanders die het plezierigst en het meest doelmatig vinden... En uh, Hollandse normen zijn weer eenmaal andere dan Amerikaanse normen. Wij kunnen van sommige buitenlandse steden in ieder geval dit leren. Dat het helemaal niet moeilijk is om een stad te groot te laten worden. Dat het veel moeilijker is om een stad uh, fit te houden, goed van structuur, overzichtelijk... en een prettige eenheid waar de mensen het gevoel hebben dat ze niet opgaan in de massa. Hoe denkt u zelf over de recreatie in overbevolkte steden? De recreatie in overbevolkte steden is eigenlijk uh, de, de uh, morele Achillespees van uh, het hele vraagstuk. Hier ook een planoloog die letterlijk het woord moreel in, in de mond neemt. Dat is vast geen toeval. Uh, dat laten we toch even zitten. Uh, we horen plezierige en doelmatige inrichtingen. Er bestaat een Hollandse opvatting van wat. Uh, Planologie is wat beheer van openbare ruimte is. Prettige structuur, niet opgaan in een massa. Uh, het lijkt er een beetje op dat er door plannenmakers en bestuurders echt wordt nagedacht over hoe je geluk kunt organiseren voor de medemens. Is dat de diepere drijfveer van de planologie? Ja, in dit vak zit al heel lang. Uh, dit ook al in die 17e en in de 19e eeuw zit een morele component. Toch maar weer even dat woord. Ja. Uh, en, en, en dus ook een pedagogische component. En ja. zeker in de volkshuisvesting. En, en een hele belangrijke uh, poot van de ontstaan van die ruimtelijke ordening zit een zeer uh, pedagogische component... want goede woningen waren erom uh, als, als, als uitgangspunt te dienen voor een goed ja. leven. En et maar, maar het aardige is ook, dat, dat, dat, dat kunnen we niet zo heel veel uitwerken... maar deze planoloog uit Rotterdam zegt ook... Uh, de, de recreatie is de morele achilleshiel. En daar bedoelt hij mee, we moeten het land zo inrichten... en de mensen zo helpen dat ze niet met z'n allen... alleen maar op het strand gaan liggen luieren... maar ook een wandeling in een mooi stuk natuur maken. <kijkt> daar, is, daar zit ook een hele opvoerende... Daar, dus, zit, dus... daar zit diezelfde component in, diezelfde gedachte. Nu is het begrip ruimtelijke ordening... in de jaren zestig echt volledig ingebroeid. Dan krijgen we ook alle nota's en, en de eerste wet. Is het sindsdien... heel belangrijk... zeg maar de invloed van die ruimtelijke ordening... groter geworden dan ooit... Ik heb het idee, als ik terugkijk, uh, iets meer dan een halve eeuw... dat uh, een, uh, een kromme van Gauss uh, getrokken kan worden. En, en dat het hoogtepunt zo rond 1970 ligt. Uh, 1970, 1980. Maar al die opmerkingen, zoals ook van minister Schut... Die, die hebben altijd iets tijdsgebondens. Want zijn opmerking over recreatie heeft toch veel te maken met het tot dan toe verwaarloosd zijn van dat aspect van de ordening van de steden... en de inrichting van steden. Akkoord is... en... De, de lijn die we zien in het, het vat willen hebben op de inrichting van het land... ik vind dat een veel betere uitdrukking dan een maakbare samenleving. Het gaat vooral om een maakbare omgeving uh, mm -hmm. in ons vak. En wat die mensen daarin doen, ja, dat is toch vooral meer hun zaak. Maar anderen denken daar soms anders over. Ja. Maar, maar is, is, de, is dat niet ook een misvatting? Want het gaat toch vaak mis met planologen, al die houten speeltuintjes in de Volkswijken die ze in de jaren 70 ja. uh, planden... die werden allemaal platgebrand door de bewoners. Je, ja, ja, nou, dat, uh, misschien is dat eens een paar keer gebeurd. Maar we moeten denk ik niet... Uh, we rekenen ze hier niet op af, <laughs> hoewel het wel een punt blijft. Nee. In Den Haag het met oude jaren... Ja, de, in dat, de dat, dat, dat maar, soort ja. incidenten, daar ja. moet je denk ik toch niet op afgaan. Er zijn maar, dus misschien wat plat gebrand, maar de meeste die uh, hebben gewoon gediend voor de generatie waarvoor ze toen zijn gebouwd. Goed, als, als we even afsluitend, uh, planologie, inrichten van de openbare ruimte, het, het, het maken van een, van een goede samenleving qua ruimtebeheer, cetera. Dat lijkt voor een heel groot, groot deel samen te vallen met de groei van het land economisch. Etcetera. En, en de groei van de bevolking. We, we naderen nu een periode... Uh dat we enorm vergrijzen, dat uh, Alexander kan dat bevestigen... Alexander is een van de bedenkers van de oudere partij... dus die weet er alles van, we, we, we, we vergrijzen. Heeft dat, is het, gaat het nu allemaal anders worden met de ruimtelijke ordening? Heeft dat zo'n gevolg? Waar, waar moeten we ons zorgen over maken? Want over ja. de, de nota van de minister hoeven we ons kennelijk geen zorgen te maken. Nee, zijn er Zijn nog wel andere dingen waar we ons zorgen over moeten maken? Ik vind het aardige van die, uh, nota van de minister dat meer dan in vorige notas... er nu een onderscheid komt tussen gebieden die krimpen gebieden waar het een tijdje stagneert... en een tijdje dus altijd decennia lang in ons vak... en gebieden waar uh, de groei nog uh, een paar decennia doorgaat. En je ziet dat in die gebieden, die nota heel duidelijk zegt... ja, wij blijven echt als Rijksoverheid de vinger aan de pols houden. Wij willen meepraten over, de wij over een soort van afspraken... over de inrichting die daar uh, gemaakt worden. Wat het karakter van die afspraken... Dat dan is, dat zal misschien iets veranderen. Maar uh, in dat opzicht past die nogmaals, wat mij betreft... in een traditie die wij hebben. Goed. Lende Klerk, het mag duidelijk zijn... we kunnen rustig gaan slapen <kijkt> wat dit, dit onderwerp betreft. is voorlopig voor alsnog geen reden tot ongerustheid. Dank voor je toelichting. Ja. Het is alweer half elf geweest. Tijd voor de column. En uh, u hoorde hem, uh, begin deze uitzending al. Die komt vandaag van Alexander Munninghoff. Net terug uit de Oekraïne. Sorry. Alexander. Het grootste eerbewijs dat je een journalist of schrijver kunt brengen... is hem neer te schieten. In dictaturen zoals Rusland gebeurt dat ook. Daar wordt het probleem van de vrijheid van meningsuiting... regelmatig door de kogel opgelost. Onze eigen VPRO zond een paar jaar geleden een documentaire uit... over Abhazie in de Caucasus... waar op dat moment een onoverzichtelijke burgeroorlog gaande was. Aan een plaatselijke journalist werd gevraagd of hij een wapen bij zich had... Met een melancholieke glimlach haalde hij een pen uit zijn binnenzak. Het gevaarlijkste wapen dat er is, vond hij. Overigens had hij voor alle zekerheid ook een revolver op zak. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw was er in Polen weer eens zo'n moment... waarop alle buitenlanders vanwege Solidarnost het land moesten verlaten. Twee medewerkers van de geheime dienst kwamen me ophalen in mijn hotel en zorgden ervoor dat ik op het station... ook daadwerkelijk in de gereedstaande trein stapte en er niet meer uitkwam. Ik belandde in een coupé die bevolkt werd door leden van de Noorse nationale schermploeg. Hun sabels en floretten lagen in voedralen in het bagagenet. De heren hadden daags tevoren in een wedstrijd zwaar op hun gezicht gekregen van de Polen... en waren nu bezig deze nare herinnering met zeer veel wodka weg te werken. In het gangpad trof ik voorts een even oogverblindende als chique Française in rijlaarzen, die me vertelde dat haar Franse gezelschap een jachtpartij in de bossen nabij, nabij Bialystok had moeten onderbreken en met geweer en al zonder pardon op de trein was gezet. Met zoveel wapentuigen om me heen zou het straks bij de Pools-Oost-Duitse grens een oponthoud van vele uren worden, zo taxeerde ik. Van de vopo's van de DDR viel in dit soort zaken geen coulance te verwachten... die zouden alles tot in de kleinste details gaan controleren. Daar stampten de koddebijers van Honderker al de gang op. Ik hoorde ze evenwel in de aangrenzende de Coupé... prijzende keelklanken uitstoonten toen mijn Diana... met een verrukkelijk Frans accent het hoe en waarom... van de bewapening van de groep uitlegde. Klak, klak, klak, daar klonken al de stempels in de paspoorten. Even later stonden de dienders in onze deuropening. Een van de nooren in mijn coupé was inmiddels dermate boven zijn theewater geraakt... dat hij met een vuurrode, bezweten kop... staande op de bank allerlei verwensingen stond uit te kramen. Te vergeefs probeerde zijn ploeggenoten hem tot bedaren te brengen. Maar toen de teamcaptain had uitgelegd wat de man tot deze staat had gedreven... hadden de FOPO's daar verrassend genoeg begrip voor... en zetten zij glimlachend en hoofdschuddend hun stempels. Nu was ik aan de beurt... 'Ontzie', vroeg de commandant. Ik legde uit dat ik een Nederlandse journalist was, die net als de andere buitenlanders in de trein Polen had moeten verlaten en dat, maar de grensbewaker liet me niet uitspreken. Mitkomen, snauwde hij me toe. Even later zat ik in een klein kamertje, zonder klink, aan de binnenkant van de deur. De trein zou zonder mij vertrekken, zei mijn ondervrager, en dat gebeurde ook. Ik vroeg hem of ik soms een bazooka had moeten meenemen en mijn stuk in de kraag had moeten drinken om hier te kunnen passeren. Daar werd hij heel kwaad om, maar dat deden me niets inwendig gloeide ik namelijk van beroepstrots. en ik voelde me totaal superieur en onaantastbaar. <laughs> Geweldig. Geweldig. Alexander, bedankt. Okay. Everybody, have you heard the, news? the folks at the White House got Ja, de watergate Watergate Blues van de legendarische zanger Howling Wolf was dat. En wie aan Watergate denkt, denkt aan Nixon, de president die zijn ambt moest neerleggen omdat hij zich schuldig had gemaakt aan inbraak, diefstal en bespioneren van zijn politieke tegenstanders en daar nog eens over gelogen had ook. Na zijn gedwongen vertrek mocht zijn vicepresident Gerald Ford de tweede ambtsperiode van Nixon volmaken. Over die roerige tijd in de Amerikaanse geschiedenis van 1969 tot 1976... is een heel bijzonder boek verschenen met twee bijbehorende cd's. The Nixon and Ford Blues heet het. En het is geschreven door Guido van Rijn... die al eerder soortgelijke uitgaves verzorgde over de presidenten... Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy en Johnson. Ja, Guido van Rijn, goedemorgen nogmaals. Uh, de kijk op de geschiedenis is het eigenlijk wat jij doet volgens mij... Vanuit zwart-Amerikaans perspectief en dan uit de muziek. Moet ik het zo zien? Ja. En dan uh, met de orale traditie als bron. Met de orale traditie als is bron. Dus niet gebaseerd op geschreven teksten. Ja. Want, nou heb ik bij de blues... denk ik toch altijd aan zwaarmoedige liedjes... over problemen, drank, vrouwen, dat soort dingen meer... Eh, jij hebt bij het samenstellen van deze geschiedenissen... toch naar ander soort liederen gezocht. Hè? Eh, de zaken die verband hielden met een bepaalde presidentsperiode. Was dat nou dan gaat zoeken? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel groot misverstand... om te denken dat de blues uitsluitend over ellende handelt. Het leven van uh, alle dag wordt bezongen. En daar zijn natuurlijk vrolijke momenten en uh, sombere momenten in. En uh, ja, ik verzamel alle blues- en gospel songs met een politieke lading en uh, als je dan de songs uit de tijd van uh, Nixon en Ford achter elkaar zet dan komen de thema's vanzelf bovenblijven. ja, ja, ja, maar is het nou ook zo dat de ene president wat meer de blues heeft dan de andere? ja, dat is absoluut zo <lacht> ja, als, als, uh, <lacht> kijk nou dat het de meeste blues is maar goed, dat ben je misschien <lacht> nog niet uit ja, nou kijk, de ene president inspireert uh, blues en gospelzangers heel wat meer dan de ander, en als iemand niet tot de verbeelding spreekt, zoals Eisenhower bijvoorbeeld, die alles maar op zijn beloop liet, dan, uh, dan wordt die behoorlijk genegeerd. Ja, nou, van, van al die mannen die je tot nu toe behandeld hebt. Wie had nou het meeste, uh, zorgde voor het meeste inspiratie? Ja, dat overduidelijk uh, Roosevelt en, uh, en Kennedy. Die spraken echt door de verbeeldingen. Door wat ze uitstraalden. En ook door wat ze daadwerkelijk deden. Uh, en door hun voorkomen onverwachte dood. Waardoor ze mythische helden werden. Ja. Nou hoeft in die boeken van jou... He, die, niet al die songs die op de cd staan hoeven echt over die president zelf te gaan. Uh, het gaat uh, vooral om de regeerperiode. In dit laatste boek bijvoorbeeld. Uh, we hoorden net Watergate, maar ook Vietnam, uh, civil rights, inflatie. Uh, echt de thema's. Uh die Amerika bezig en met name ook Zwart-Amerika. Ja. ja, kijk, die ja. mannen die werden naar Vietnam gestuurd... en de vrouwen raakten hun mannen kwijt. Uh, Watergate was natuurlijk de grote ontluistering van de politiek. Hoe je als uh, president een inbraak in het hoofdkwartier... van je tegenstander kunt organiseren en daar dan ook nog overliegt. Dat was een enorme schok. En uh, ja, de inflatie die liep, uh, die liep gierend uit de klauw door de oorlog in Vietnam. En uh, iedere dag voel je dat als je uh, ziet dat de prijs van je boodschappenlijstje weer hoger is. Uh. Wat de burgerrechten betreft, dit was natuurlijk de periode vlak na de moord op Martin Luther King... waarin het uh, zwarte zelfbewustzijn heel erg uh, ging spelen. Ja, maar je cd begint gek genoeg met iets heel anders. Er, zijn zelfs, er staan zelfs twee nummers over dat onderwerp op. En laten we even luisteren. Wat een geweldige tekst. Ja. Maar de, de aanleiding was de maanlanding in 1969, hè? Ja. ja. Maar dat is natuurlijk een mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis... en daar was niks in de rechtstreeks bij betrokken. Ja. Maar in zo'n nummer gaat het dan eigenlijk niet over die maanlanding? Nou, dat gaat het wel om natuurlijk. Ja, maar het gaat er ook om. Nou, dat is de, de, de dubbele bodem ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Even dat... voor de ouderheid, hij, hij zingt. Ik ben een goed patriot, ik hou van mijn land, maar mijn land houdt niet van mij. Ik ben trots op die maanlanding, ja. et cetera. Dat is waar het draait ja. kennelijk. Kijk, er is nooit een zwarte astronaut op de maan geweest. Maar al het geld dat het Apollo-project opslurpte... dat ging wel ten koste van de zorg van de arme zwarte bevolking. Althans, zo werd het ervaren. Ja. Dus het was eigenlijk kritiek op... Uh, het feit dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan ja, ruimtevaart. De prioriteiten. Ja. En was, de, was dat nou een idee wat algemeen leefde onder de zwarte bevolking, denk ja. je, in die tijd? Ja, je ziet het in de zwarte pers: alle spotprenten die, die gaan daarover, de, de kritiek die, die was heel groot. Daar hebben ze wel ongelooflijk veel geld voor over en wij verhongeren. Ja. Maar wat geldt dat voor al die thema's? Want he, geldt dat dan meer voor de zwarte bevolking dan voor de blanke bevolking in Amerika? Geldt dat voor Vietnam ja, ook? Denk je dat de zwarte zich daar meer druk om maakt? Ja, de armoede onder de zwarte bevolking was natuurlijk procentueel veel groter dan onder de blanke bevolking. En, en de, ja, Vietnam, he, dat was natuurlijk de eerste uh, Amerikaanse oorlog waarin zwarte en blanke geïntegreerd vochten. En dan hoopten de, de, de Afrikaanse-Amerikanen, dat uh, ze een double V zouden kunnen bewerkstelligen. Een dubbele victory, een victory over de vijand. Maar ook als je thuis komt, hè, dat je dan eindelijk erkenning uh, zou krijgen. Hè. Hadden ze zich niet voor de zoveelste maal uh, ingezet met hun leven. Hè. En uh, kon, hadden ze nu niet voldoende bewezen dat ze uh, vaderlands vaderlandsliefhonds waren. Maar ja, als ze thuis kwamen, dan kon het uniform uit en dan ging de overrol weer aan. Dan begon de ellende weer van ja, voren dat, dat, ja. dat ja, ja. Ja. En, en bovendien waren de meeste slachtoffers ook zwart Ja, ja. ja. ja. absoluut. Ja. Ja. Ja. Nou, de, nou, nou, schrijf je in het boek daarbij, dat, uh, uh, beschrijf je ook die, die Nixon-regeerperiode een beetje. En daarin staat ook dat uh, Nixon uh, verkozen is met minder dan 5% uh, van de zwarte stemmen. En dat meer dan 95% naar zijn, teg-, zijn inmiddels vergeten tegenstander Humphrey ging. Ja. Ja, het is uh, ja, een, toch een republikeinse president. En daar hebben ze slechte ervaringen mee. Hè? En, uh, ja, uh, in het begin valt het nog wel mee. Hè? Dan hopen ze dat hij, wat had tenslotte gezegd... we gaan de oorlog in Vietnam beëindigen. Maar ja, dat duurt dan nog vier jaar. He, voordat dat echt zover is. En, ja, en dan komt er op een gegeven moment het Watergate-schandaal. En dan, dan worden de soms buitengewoon... Ja, maar, maar, maar, maar waarom had die, die zwarte bevolking zo de pik op Republikeinen? Lincoln was toch ook een Republikein? Uh, ja, was dat niet de man die ja, tegen de slavernij was? Dus ja. de, de, de weinige zwarten mochten stemmen in het begin. Die hebben steeds voor de Republikeinse partij gestemd. Maar uh, toen Roosevelt kwam, toen zijn ze massaal overgestapt. Daar hebben we het net over gehad. En dat is zo gebleven. Want Roosevelt was de man van de New Deal... Van, hulpprogramma's aan de armen ja. en zo meer. Ja, toen kregen ze voor het eerst centjes in de hoek. De ja. democraten dat imago. Ja. Ja. Dus de democraten worden door zwart gekrozen, de republikeinen absoluut niet. Hoor je dat nou ook terug in die blues? Ja. Uh, was het over Kennedy en uh, Roosevelt nou heel anders dan over Nixon? Absoluut, ja. Kennedy en, en Roosevelt, die worden echt heilig verklaard. Die worden met Jezus vergeleken. Gaat heel ver. Ja, maar hoe zit het ja. dan met Johnson, ook een democrat, nou, die is tenslotte de flinke te keer. Dat was de eerste die in Vietnam ja, flink. Nou, keer. in het begin weer uh, groot enthousiasme, want hij trekt de lijn door uh, van, van, van Kennedy. Maar ja, die, die raakt zo ongelooflijk diep uh, verzeild in die, in die oorlog met Vietnam. En, en dan gaat het uh, door. Het is parallel met nu natuurlijk, hè, de oorlog in Irak en Afghanistan, dat kost zo ongelooflijk veel geld. Hè, dat de hele economie eraan kapot gaat. De inflatie die loopt op. Ja, en dat, dat voelen de mensen natuurlijk iedere dag. En, ja, dan word je niet populair, natuurlijk. Ja. Zullen we nog naar een, een klein stukje muziek oh, okay. luisteren? Ja. Now I had a dream last night. I never dream before. I dream I saw Mr. Nixon standing in. Well, fast too. I said no. Well, fine. I don't want to go. I don't want to go out on a hill and go. I don't want to go to the welfare store. Well, now, welfare people should to. Treat you mean. Give you two cans of ground. One can of bean. I said, well... Yeah, ja, Guido. Mr. Nixon, the welfare store... Uh... Waar heeft deze zanger het precies over? Nou, dat hij dat in de welfare store uh, ja, oude, oude spullen krijgt hè, die uh, al ver over de verloopdatum heen zijn. En, uh, een blikje met. Uh, met, uh, met bonen en een uh, beroemde kaas, kaas die niet te eten was. Hè. Dus dit, dit gaat uh, helemaal terug nog naar, uh, naar de tijd... Uh, eh, dat uh, Roosevelt nog niet uh, voor het eerst echt eens wat geld had gegeven... voor al die projecten. Mm -hmm. en, uh, ja. maar, maar dit ging duidelijk, hè? hij droomde dat Nixon daar terecht zou komen. Ja, ja. dus omdat, omdat hij denkt dat het nu weer dezelfde kant op gaat als, als vroeger. Met Nixon ja. komen we weer hier uit. Precies, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Vervolgens uh, uh, krijg je dat Watergate-schandalen. Ja. Dat voor heel veel inspiratie zorgt. Trouwens niet alleen bij blueszangers, volgens mij. Ja. Want uh, in mijn herinnering staat ook heel Nederland aan de buis gekluisterd in die tijd. Door ja. Alexander, jij was meer op Rusland gericht. Maar Watergate uh, keek jij vast ook iedere avond, hè? Nou, niet iedereen maar, niet nou, ja, de Hij kon het niet vreemde ontvangen. ontvangen dus. Het was natuurlijk <laughs> overweldigend. Ja, cool. ja. Maar het was voor, voor, voor zwarte mensen iets bijzonders. Want uh, de inbrekers die hadden de deur afgetaped. Uh, zodat ze weer makkelijk naar buiten konden... En toen liep daar een, een zwarte beveiligingsbeamte, Frank Wills... en die zag dat stukje tape. En uh, die heeft toen uh, de, de politie erbij gehaald... en die hebben de inbrekers achter het bureau gesnapt... waar ze zich verstopt hadden. En uh, ze waren dus buitengewoon trots op uh, hun, uh, hun broeders. Hun, bijdrage. Ja, ja, de, ja, Wills die had toch maar mooi ja, even de broeders En broeder hoeveel nummers zijn daar vervolgens overgegeven? Ongelooflijk o, ja, veel, echt? Ja, dus ja. Ja, ja, ja. Vandaar ook een heel hoofdstuk in mijn nieuwe boek. Hè? Ja. Ja. Goed, maar... Uiteindelijk leidt Watergate tot het aftreden uh, van Nixon... en dan krijgen we vicepresident Ford. Ik kan me ja. niet voorstellen dat die saaie man... na die uh, kleurrijke tricky dick... dat die nog voor veel inspiratie zorgt. Nou ja, um, kijk, het was een keurige man. Hè? Dus de parano paranoia die was uit het Witte Huis. Want Nixon was natuurlijk echt gestoord. Het opzocht. Die dacht echt dat de hele wereld hem op zijn nek zat. Um, maar Nixon had met zijn opvolger een deal gemaakt. Hè. Die had gezegd, euh, als, ik nou, als je na een tijdje president bent... dan moet je mij wel vrij spreken, want ik wil niet de gevangenis in. Nou, daar heeft hij dan een uh, jaar mee gewacht. En dat eerste jaar werd voor nog goed ontvangen. Um, maar na een jaar, toen deed hij wat hij beloofd had. En toen stortte zijn, uh, zijn populariteit natuurlijk enorm in... En dat zorgde weer voor inspiratie bij de zangers. Ja, ja. en dan, en dan ja, heb je ook... Uh, uh, Ford was, uh, wist veel meer van de economie dan Nixon. Uh, uh, maar um, ja, die echt, echt goede maatregelen heeft hij nooit kunnen nemen... omdat hij het uh, politieke powerplay, zeg maar, uh, die, die, die, die, die verloor. Die. Ja. En uh, hij zat er natuurlijk ook maar heel kort. En Hij heeft dus wel goede dingen gedaan, maar voordat je dan echt... Um, merkt in je portemonnee he, dat dat gaat uitwerken, dat duurt een tijd. Dus als je die songs uit zijn periode uh, leest, dan gaat het nog steeds allemaal over de werkeloosheid ja. en de inflatie en de energiecrisis. Maar ja. uiteindelijk heeft het wel, wel wat opgeleverd. Ja, zullen, we, zullen we ook een stukje van de, van de Ford CD laten ja, horen nog? Ja. Long, long, dusty ways On And ja, Guido. the stew. at the station. This was the situation. They no gas. I down a dark and road I came ja, nou, dat is de energiecrisis ja. natuurlijk. Hè. De Verenigde Staten hadden Israël gesteund in die Jom Kipour-oorlog van 1973. En toen. Eh nam de OPEC wraak, want die gingen een embargo afkondigen... op de uitvoer van olie naar de Verenigde Staten. En uh, ja, de eerste jaar van het embargo was uh, de, de, de stijgende prijs van, van de olie. Ja, dat, dat, was, uh, dat, dat veroorzaakte een derde van het stijgen van de, van de consumentenprijzen. Van 1970 tot 1980 werd de prijs van olie vijf keer zo duur. Dus ja, ja, dat ja, ja. vind je terug. Dus soms... de, de, de, one tank of gas heette het liedje. Ja. Heet de benzine ging op de bon. Ja. Dat maakte hem en, en, al, en dat was niet En dan hadden probleem. wij de ouders in de ja. ogen. Maar goed. Ja. <laughs> goed. Uh, ja. Na, na, na Ford, Ford werd als eerste trouwens niet herkozen. Ja. Hij was nooit gekozen. De Hij is niet, niet gekozen ja. en niet herkozen. Ja. ja. ja. Je krijgt daarna uh, verlies je tegen de onbekende pindaboer Jimmy Carter. Ja. Ben je daar nu al mee bezig? Ja, daar zit ik nu middenin. Het is echt stuitend om te, om te zien hoe slecht de president het was. Het is echt ongelooflijk. Ik wist terwijl, het wel. Leef het op, Ja, ja de, de, de, natuurlijk. Maar de, de economie liep helemaal uit de klauw. En dat kwam omdat hij buitengewoon eigenwijs was. En geen enkele notie had hoe hij het congres moest bewerken. En uh, nou ja, je weet aan het eind van zijn regeringsperiode... toen uh, heeft hij een grote fout gemaakt. Want uh, ja, de Sja was uh, verdreven. En die, uh, die werd heel erg ziek. En toen heeft hij gezegd... nou kom maar hier voor de medische behandeling. Nou, en toen werden die gijzelaars gevangen genomen. En dat, dat is gewoon zijn ondergang geweest. Ja. Natuurlijk is het is een tragisch presidentschap geweest. Alles ging fout. Ja, goed. Nee, maar, maar jij gaat door met al die presidenten. En je begint, je begint ze een beetje in te halen. Ja. Uh, jij schrijft nu voor het <laughs> eerst over een president die nog leeft. precies Daarna Kater, krijgen we ja. nog Reagan, twee keer Bush en Clinton. Ja. En, en dan krijg je waarschijnlijk iets heel bijzonders, hè? Ja, dan komt Obama. En dat dan is krijg toch... je zwarte muziek over een zwarte president. Ja, en dat is toch mooi als ik die serie zo af kan sluiten, hè? Ja. ik had altijd gedacht. Ja, ja. <laughs> nou, ja. Weet je... En weet Obama, die, die, die, die was natuurlijk ongelooflijk populair toen hij kwam. Hè? Um, maar daarna is de, de, het enthousiasme een beetje verflauwd. Ja. Uh, want hij kreeg niet goed gegrepen op de economie. Ja, en Obama heeft dan een hoop blues opgeleverd. Je ja. had er eentje meegenomen. Ja. Uh, om daar nog een stukje naar te kunnen luisteren... Uh, kondig ik nu het eerste uur al af. Ik zal je boek nog even noemen voor de mensen. Uh, het heette Nixon en Ford Blues, uitgegeven bij... Agroon Blues Books Records uit Overveen. En voor meer info verwijs ik naar onze website... want is ook de jou aangelinkt... www.geschiedenis24.nl slash OVT. En dan luisteren we naar Obama Blues... tot aan het nieuws van 11 uur. Guido, bedankt voor je komst. Graag gedaan.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 Dit is Radio 1.